Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Na het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië heeft ook Portugal bekendgemaakt de Palestijnse staat te erkennen. De afgelopen weken deden veel andere landen dat ook al. Heeft te maken met een belangrijke vergadering van de VN die eraan komt. Deze verslaggever vertelt dat Portugal het noodzakelijk vindt. Portugal wil een Palestijnse staat en zeggen dat dat de enige viable manier is om een twee-staat-solution te ja, zonder deze erkenning van de Palestijnse staat is een twee-staten-oplossing heel ver weg, zegt ze. Israël noemt het erkennen van Palestina als land steeds een absurde beloning voor terrorisme. De burgemeester van Capella aan den IJssel doet een beroep op mensen om niet te speculeren over het incident van gisteren, waarbij een jongen van 15 werd doodgeschoten door de politie. Hij zegt dat de impact van wat er gebeurde groot is. Agenten waren gistermiddag afgekomen op een melding van de diefstal van een fatbike... waarbij hij zou zijn gedreigd met een vuurwapen. De verdachte sloeg op de vlucht. Bij een vestiging van McDonald's werd de 15-jarige jongen uit Gouda door agenten doodgeschoten. Een paar duizend artsen en andere mensen uit de zorg... trekken vandaag naar Brussel voor een groot protest. Ze vinden dat de EU het recht op zorg in conflictgebieden beter moet beschermen. Bijvoorbeeld in Gaza. Ook artsen zouden veel beter hun werk moeten kunnen doen. En veel huizen en bedrijven in Dordrecht... krijgen op dit moment een schot voor hun deur gehangen tegen hoogwater. Er is nu niks aan de hand daar, maar om de zoveel tijd wordt dat geoefend... vooral als de stad een keer voor als de stad een keer onder water dreigt te lopen... Verslaggever Matthijs van der Wiel ziet hoe grote stalen platen voor de deuren worden geschroefd. Maar er valt hem wel iets op. Daarachter zijn ook nog heel veel huizen. Wat gebeurt daar dan mee? Ja, die staan helaas wel onder water. Maar daar zijn zandzakken voor. En bewoners weten dat ook. En we weten natuurlijk dat het hoogwater wordt. Dus uh, zij zorgen dat er zandzakken zijn uh, om uh, hun huizen te beschermen. Ja, zijn ze wel okay. echt nodig geweest? Ze zijn nog nooit nodig geweest. De grote test van vandaag, waarbij de hele waterkering in Dordrecht wordt opgebouwd, wordt iedere zes jaar gehouden.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 轉 Er niks van want een misstap in het leven maakt een zo velen. Haast ieder mens heeft wel eens een fout begaan. ...jouw liefde voortaan, lief in mijn hart. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur... ...met politiek, cultuur en sport... ...op ZFM. FM, FM, FM, FM, FM. Ja, ja daar zijn we dan nou weer met... Uh, ...goedemorgen Zandvoort. Ja, een eerbetoon aan uh, Gerard Koks en Joke Bruijs. Uh, Mooi Ja, Ja, we... Uh... Ze zijn beide overleden in dezelfde week. Dus ja, ja. Ik was, vind was, dat wel heel frappant. Dus was wel, dat was wel heel bijzonder, ja. ja. Um, nou ja, Marja klopt doet de techniek. De redactie is gedaan door Hans Botman. Mijn naam is Ben Zonneveld. En wij gaan uh, het programma doen vandaag. We gaan praten met Peter Tromp over uh, twee onderwerpen. En het begint met de Fair en daarna Classic Express. Een, uh, een ding wat uh, met scholen en gedaan gaat worden en zo...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 Dat is toch een heel eind, ja. ja. ja, absoluut. Ja, ik ben, het was ook heel mooi om te zien. Ja, ja, ja, ja. Dus nou, er zag ik... er voorbij komen. Dat, uh... Het is een gigantisch evenement, dus ik, uh, ik wil daar wel het een en ander van weten. Goed. Een muziekje of gaan we met meneer Tromp praten? Wat jij wil. Nou, laten we ja, maar met uh, Peter gaan praten. Want die heeft om die, uh, die uh, van alles te vertellen. Ja. We gaan van tevoren afspreken dat hij niet meer dan tien minuten krijgt. Goedemorgen. <laughs>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 Gaanderhand, het duurt lang, maar uh, gaanderhand wordt het allemaal wat beter. Waar we nog steeds veel problemen mee hebben, en dan spreek ik als uh, voorzitter van de ondernemersvereniging, ja, ja. is de kwaliteit van het uh, uh, uh, straatniveau. Er staat toch ergens in de uh, beleidsvisie, hè? Dat daar staat uh, al jaren in een beleidsvisie, zoals het ook. Een in. van infrastructuur staat. Aanpassen erin. van infrastructuur en daar hoort ook het pleinenplan bij.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 Zijn er echt uitspringers bij mij, of weet je dat nog niet? Dat is altijd moeilijk te zeggen, want... Je moet wachten waar Chantal mee komt. Ja, inderdaad. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zag haar van de week met een foto... en toen had ze een knuffelwasautomaat. Een knuffelwasautomaat. Ja, er stond de meneer die knuffels te wassen. Die vond ik wel grappig. Goed, dat is de markt. Morgen, hoe laat gaat die open?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 Homo? Hobo. Homo? Nee, een hobo. Wat hobo. is dat? Een ja, hobo. Ja, ja. Een hobo ja, ja, ja, ja. Een hobopop, dat is een houten blaasinstrument. Dat was heel leuk. Dat moet je maar even weten. En pap, ik wil dat ook gaan spelen. Zo ja, op die manier. Die kan, moet het natuurlijk op. Wat de kinderen ermee doen, moeten ze zelf weten. Uh, de hele gedachte erachter mm. is gewoon van: we weten met z'n allen dat.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 Het was juist dat het een bepaalde uh, richting inging. Oké. Okay. Die wellicht niet matchte met de, de behoeftes. Want juist voor al die pleinen. We hebben het net in ieder geval bij de, uh, bij, bij de vorige spreker ook uh, beter gehoord. Inventariseer eerst welke behoefte er is. Nou, bijvoorbeeld op het uh, Ratusplein, nou ja, willen we wellicht. Hoe um, heet het ook weer? De, muziek, uh... <laughs> de muziekpaviljoen. Ja. Het muziekpaviljoen. Ga je koud, mag je ja. zeggen.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 These are I, I left them here. I could have sworn these are my sad days. maybe I need to turn away. Just another play for today. Oh, but I.